Het is 7 uur, Nijhuis met het nos journaal Een deel van Nederland kwam nog met hagel, onweer en zware windstoten. De buien trekken nu richting het oosten weg. In Ede sloeg de bliksem in, waardoor een woonwijk korte tijd zonder stroom zat. Boven de Oosterschelde bereikte de wind even snelheden van 169 km per uur. Een deel van Zeeland werd bedekt onder een witte hageldeken. Op de A1 tussen Amersfoort en Amsterdam waren op verschillende plaatsen aanrijdingen. Toch was het vrij rustig op de wegen, zegt de ANWB, vooral vanwege de kerstvakantie. De algemeen directeur van PSV, Tini Sanders, stapt op. Hij treedt dit voorjaar terug, na een termijn van vier jaar. Dat maakte hij vanavond zelf bekend, tijdens een nieuwjaarstoespraak in het Philipsstadion. Op verzoek van de Raad van Commissarissen zal hij wel het seizoen afmaken, als dat in verband met de opvolging beter uitkomt. Een vrouw die op nieuwjaarsdag haar man met een mes neerstak... wordt niet vervolgd. De rechtercommissaris oordeelt dat ze zich alleen had verweerd... tegen haar gewelddadige echtgenoot. Het stel werd op de A2 bij Venkeveen aangetroffen in een auto. De man werd in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. De vrouw werd gearresteerd. Brazilië zet 10.000 extra agenten in tijdens het WK Voetbal. Die moeten voorkomen dat demonstranten het WK-feest bederven... zoals de regering zegt... In oktober waren er dagenlang rellen in grote steden in Brazilië. Vele duizenden mensen protesteerden tegen de corruptie in het land. De regering schrok toen van de woede van de demonstranten over het organiseren van het WK voetbal en de Olympische Spelen. Veel betogers vinden het schandalig dat de Braziliaanse overheid... zoveel geld uitgeeft aan de bouw van stadions en andere accommodaties. Het weer wisselend berolkt, stevige buien dus... met kans op onweer, hagel en forse windstoten. Aan zee een harde tot stormachtige zuidwestenwind. Morgen rustiger, af en toe zon, later wat regen. Maximum temperatuur morgen 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ANDB Verkeersinformatie op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file na een ongeluk. Bij Muiden 3 kilometer. Voor het opruimen zijn drie rijstroken dicht. De andere kant op richting Amsterdam voor het knooppunt Watergraafsmeer 2 kilometer. Ook daar is de oorzaak een ongeluk. Dat ongeluk gebeurde op de ringweg A10 bij knooppunt Watergraafsmeer. Daar is nog één rijstrook dicht op de rijbaan richting Den Haag. Dan de A13 van Den Haag naar Rotterdam voor knooppunt Ippenburg 2 kilometer. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Radio 1 NTR Mangiare Met de aftrap van Heel Holland Prakt Met Clara ten Houten de Lange over haar voedsel zandloper kookboek Lekker Lang Jong en Jona Freud Beantwoord al uw culinaire vragen in onze nieuwe rubriek Lieve Jona Uw presentator is Petra Possel Dag en goedenavond. Welkom bij het koken en eetprogramma Manjare live vanuit Studio de Smet in Amsterdam. We zijn er per vandaag om de week. We rolleren met kunststof. De ene week, de ene vrijdag, hebben we kunststof. De andere week, Manjare. En natuurlijk vinden we het nog steeds leuk als u reageert op deze uitzending. U stelt vragen, u geeft commentaar, u doet opmerkingen, u heeft tips, uh, recepten. Kom maar op, Manjare. et. NTR.nl. Ik zit hier weer uh, met een tafel vol dames. Dat is niet uh, discriminatoire beleid, maar het is toevallig zo gekomen. Naast mij zit mijn vaste steun en toeverlaat, Jona Freud. Kookboeken van ook. Hi, leuk dat je er bent. Omringd en gestut door kookboeken weer. Gelukkig wel. Ik dacht, ik gooi maar eens even gewoon die hele grote cliché op tafel. Nieuw jaar, nieuwe kansen, voornemens, Jona. Een goed voornemen op eetgebied dan, hè? Ja, ja, ja. Want op andere gebieden zijn er weer andere dingen. Nou, ik dacht, we gaan dit jaar echt voor de kwaliteit... in plaats van de kwantiteit... Betekent dat dat je minder gaat eten? Ben je dat nu aan het dat zeggen? Dat weet ik niet. Oh. Maar het moet wel, in ieder geval, de kwaliteit moet omhoog, vind ik nog Nog verder omhoog. En waarin zit hummum me... dat? Nou, ik denk dat het toch het belangrijkste is dat je vlees koopt bij een slager, waar het vaak wat duurder is, maar dan wat minder. En dan het is zo, nee, maar het is gewoon zoveel lekkerder ook. Ja. Daar ben ik weer echt zo achter gekomen het afgelopen jaar. Ja, ja, nou, heel goed voornemen. Clara Ten Houten de Lange, vrouw die tot over de oren in de culinaire wereld zit. U, je hebt ook nog aan de, aan de, aan de wieg gestaan van Tip Culinair. Ja, ja. Dat is een in blad 70, waar we allemaal groot mee zijn geworden. Tip, niet de tip. de tip. De tip, ja, de tip, ja daar ja, ja. zijn we groot mee ja. geworden. Ja. Dan, dat is nog veel eerder dus. Ja, wanneer was dat? Uh, ik ben in 1977 begonnen. Maar dat Jeet. mag je niet zeggen eigenlijk. <laughs> Hoezo? Nee hoor, De, omdat het al zo lang geleden is. Ja, dan nee. denk je, oh god, dat ben ik oud. Ja, ja. Maar Clara, heb jij goede voornemens? Op eetgebied? Uh, ik denk lekker eten. Lekker, lekker eten. eten en dan met een gezonde inslag. Ja. ja. Maar dat deed je eigenlijk dat al waarschijnlijk. Dat deed ik al. Dus ik, nou, je ik gaat gewoon door. Ik ga gewoon door. Ja, ook belangrijk. Ja, maar ook die kwaliteit vind ik ook wel belangrijk hoor. Ja. Ja. Charmante assistente Francine. Nu aangeschoven met een schortje aan, de lippenstift op. Normaal ja. gaat ze met de bordjes in en uit de studio. Wat is jouw goede voornemen? Uh, nou, misschien toch een beetje in het rijtje. Namelijk minder supermarkt. Minder supermarkt. Ik word er verdrietig van. En het is eigenlijk helemaal niet prettig winkelen. Vertel eens over dat verdriet. Je wordt, ja, je wordt er een beetje sip van. Uh, het is er altijd koud. Het is er veel plastic. Uh, en dat je vlees gewoon, dat ligt daar maar op dat bedje. Dat vlees dat ligt daar op maar op dat witte maandverbandje te het liggen. Het is gewoon uh, zaak om beter te kiezen en directer bij, uh, ja, eigenlijk dichter bij de producent. Ja, nou, mijn voornemen was beter eten voor minder geld. Ik was dus wel van plan om een beetje te gaan bezuinigen. Volgens mij is dat ook een trend dat je niet meer zo heel veel geld uitgeeft. aan. Maar wij geven als Nederlanders helemaal niet zoveel geld uit aan eten. In weinig, tot er, ja, ja. We zouden wat meer moeten uitgeven aan eten. Oké. Okay. Ah, okay. Ik verander ja. meteen. Beter ja. eten voor nog meer geld. Precies. <laughs> Ik heb nu getekend voor mijn faillissement. Wat gaan we doen deze uitzending, lieve luisteraars? We gaan beginnen met onze wedstrijd. Daar zijn we eigenlijk zelf al maanden mee bezig en heel zenuwachtig van. Onze kookwedstrijd Heel Holland Prakt. Zet een prakkie neer in een half uur. Iets makkelijks, iets goedkoops, iets lekkers natuurlijk. Iedere maand maken wij de redactie van dit programma een keuze uit de inzendingen. We voeren het recept uit. Vandaag is dat Francine die heeft gekookt. En we spreken, bespreken het recept in de uitzending. We gaan het proeven enzovoort. Aan het einde van het jaar, in december 2014, zijn er dus twaalf gerechten geselecteerd onder leiding van een professioneel jury met een kok erin vanzelfsprekend... gaan we dan de keuze maken. En dan komen alle luisteraars hier hopelijk naar de studio... om dat prakkie uh, uit te serveren... U moet elke maand blijven inzenden. Dat is heel belangrijk, want elke maand maakt u weer kans om geselecteerd te worden. Mandjaren.ntr.nl, dat is ons adres. Mandjaren.ntr.nl. Straks hebben we de inzending van Lies uit Amsterdam. Wat is het ook alweer geworden? Het is een snelle stoofschotel met merges. Ja, nou, daar gaan we straks uh, over, uh, over uh, doorpraten. Aan tafel, u hoort daar al uh, Clara Ten Houten de Lange, een van de auteurs van Lekker Lang Jong kookboek gebaseerd op de immens populaire voedselzandloper van de Belgische arts Chris Verburg. Van dat boek zijn er al 250.000 exemplaren in Nederland verkocht. En van dit boek, dat is toch een soort van een spin-off kan je wel zeggen, ja, ja. 30.000, bijna 30.000 30 nee. 30 exemplaren. En wij willen heel erg de nadruk leggen op het lekkere. Want ja. dat het gezond is en dat je er heel oud van wordt... dat kunnen wij deze uitzending toch niet uh, bewijzen. Dat lekkere. Ja. En daar hebben jullie je ook op, uh, op gefocust. Daar laat. hebben wij ons op uh, vastgepind uh, eigenlijk. Ja, ja, en daar gaan we het zo over hebben. Slaggever Chris Bayema, die is op reis gegaan naar Parijs... en kwam terug met verhalen. Eén halte verwijderd van Gare du Nord En Jonah Jona Die gaat praten over Harold McGee. Wie is dat ook alweer, uh, Jona? Harold uh, McGee. Harold McGee is een Amerikaanse wetenschapper... En die houdt zich bezig met de chemische processen die in de keuken plaatsvinden. Waardoor je optimaal kan gaan koken. En heeft dat iets met moleculair koken nee, te maken? Nee, helemaal niks. Oh. Uiteindelijk natuurlijk wel. Uiteindelijk zijn de mensen die moleculair koken. Hebben zich verdiept in Harold McGee om hun kennis uit te breiden. Daardoor wisten ze wat ze gingen doen. Harold McKee krijgt uh, deze maand op 17 januari de Johannes van Dam prijs. Dat ja. is een grote culinaire onderscheiding. In Amsterdam. Ja. In Amsterdam. Die komt hij zelf ophalen. Ja. En dat is een, een reden voor jou om hem in het zonnetje te zetten. Nou, om in ieder geval aan alle mensen duidelijk te maken wat voor bijzondere man het is. Ja. ja. Nou hebben we ook een nieuwe rubriek bedacht. En daar gaan we vandaag ook mee beginnen. Die ja. heet Lieve Jona. Dus die heet naar jou. Hoe ja. vind je dat? Ja. <laughs> Vooral dat lieve. En dan, ja. Ja, nee, Ik dat, vind dat, het heel boeiend. Ik ben heel benieuwd. Ik ja. hoop dat heel veel mensen met uh, vragen komen. We hebben er één en die uh, ga ik beantwoorden straks. Ja, nou, vragen van luisteraars die kunnen natuurlijk ook naar mangiare.ntr.nl. Daar kunt u met uw vragen terecht. Dat kan gewoon zijn hoe pocheer ik een ei? Hoe maak ik mayonaise? Uh, hoe fileer ik een uh, vis? Alles, uh, alles. Alles mag langskomen. En alles wordt beantwoord door ons. Altijd We zoeken elke het uitzending, uit. Wat we niet weten, zoeken we uit. Zo is het. We beginnen nu met Clara ten Houten de Lange. Want of je het nou leuk vindt of niet... 2013 was het jaar van de voedselzandloper. Het boek van de Belgische arts Chris Verburg. 250.000 exemplaren zijn er verkocht. Pijlers van de voedselzandloper zijn... geen of minder brood, pasta, rijst of aardappelen... veel meer groenten, fruit, peulvruchten, paddenstoelen... geen rood vlees, meer vette vis, wit vlees, geen melk en yoghurt vervangen door plantaardige varianten. Kaas mag wel. Chocola mag ook als er maar 70% cacao bevat. Suiker mag vanzelfsprekend niet. Nou, halve volkstammen zijn inmiddels al aan die voedselzandloper. Het werd dan ook uh, hoog tijd. Volgens mij is het een enorme opleving van de verkoop van havermout. Ja, want daar, want daar, begint al, daar begint de dag altijd mee uh, ja. bij Chris Verburg. En Clara ten Houten, de Lange, ooit stond ze aan de wieg... we hadden het er al over van tip onder andere... schreef samen met Nelke van Lindonk het kookboek Lekker Lang Jong. Inmiddels zijn er al bijna 30.000 exemplaren van verkocht. Het is een boek wat, uh, ja, wat, wat, wat doorgaat door, door eigenlijk op het thema van de voedselzandloper. Wat vond, uh, Clara, wat vond uh, Chris Verburg er eigenlijk... van dat jullie met je eigen kookboek kwamen? Want dat is natuurlijk toch een beetje zijn business. Of... Uh, oh, dat vond hij heel leuk. Ja? Ja hoor, ja. ja wij uh, kennen hem en wij zijn naar uh, hem toegegaan... van wat vind je ervan? Want wij hadden bij het lezen van de voedselzandloper van... wauw, leuk om alles op een rijtje te zetten... maar we vinden het niet... Aantrekkelijk. En, uh, uh, omdat, het, omdat het een heel dik boek is, wat vrij theoretisch is. Theoretisch, maar hij heeft ook recepten achterin. En daarvan hadden wij zo van. Mooi. Dat is een beetje gebrei kan lekkerder. Gebreide sokken weer uh, straalden ja, dat ja, uit. Ze he, straalden dat helemaal uit. En wij hadden het idee dat we dat uh, gewoon op een lekkerdere manier uh, over het voetlicht kon ja, brengen. Want en, er uh, is ook het voedselzandlopen kookboek. Ik heb het hier voor me liggen. Daar staat dan onder het officiële kookboek met een voorwoord van Chris Verburg. Dan leg ik die van jullie erop. En dan staat er voedselzandlopen voorwoord. kookboek voorwoord Chris <laughs> Verburg. Verburg. Klopt, klopt. We waren alleen een half jaar eerder. Kijk. En uh, Chris dat... vond het leuk dat wij dat deden. Omdat uh, dat andere nog niet in gang gezet was. Nee. En dat is van Prometheus. En, uh, en wij is... vinden het leuk dat er twee boeken zijn. Dat is net zoals met Montagnac zijn ook weet ik niet hoeveel boeken ja. over geschreven. Dus wij denken dat daar gewoon plaats voor is. Nou is het zo klaar, dan moet dat Nelke en jou meteen aangesproken hebben. De, de, de ideeën die hij uit, uit, uit, uitlicht in zijn boek De Vo ja. Voedselzandloper... Uh, wat, wat, wat stond je er zo in aan? Of wat staat je er zo in aan? Uh, wat, ja, want het is nog steeds staan, hoor. Ja. Uh, ik vond dat hij op een heel heldere manier... een aantal wetenschappelijke dingen naast elkaar zette... waar ik me wel in herkende. Uh, geen brood eten, dat deed ik al weinig. Melk drinken deed ik ook niet. En veel groente eten, dat, vond, ja, dat vind ik gewoon heel belangrijk. Ja. Veruit eten... Uh, dus ik, ik herken me er heel erg in. Nou las ik vandaag nog een artikel in de krant. En, en daarin wordt gewoon, gewoon onomwonden gezegd... dat van dat geen brood eten... dat daarmee toch een, een, een soort mythe is gecreëerd... die helemaal niet op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd zou zijn. Dat in de medische wereld dit zelfs heel sterk afgeraden wordt. Ja, um, ik heb het artikel niet in De Telegraaf geloof ik dat er stond. Ja, in ja. De Telegraaf heb ik daar een paar ja. regels over gelezen, ja. Um, ik heb dat artikel niet gelezen, maar uh, ik denk dat er uh, voedingsmiddelen soms uh, dingen hebben die misschien nog niet helemaal wetenschappelijk uh, uh, bewezen zijn. En misschien pas over tien jaar aan, uh, uh, naar buiten komen. Uh -huh. Maar uh, je... Uh, oh jeetje, hoe moet ik dit nou zeggen? Nou, dat weet ik niet. Uh, even denken. Uh, ik... Uh, ik heb zelf altijd uh, heel erg het gevoel gehad... voordat ik dit van Chris gelezen had... van ik moet niet te veel brood eten, want daar word ik moe van. Dat was, had ik dus al. Dat en had dat, je gewoon zelf ervaren. Dat had ik zelf al ervaren, ja. Ja. Dus ik at al gewoon minder brood. En ik eet nu veel minder brood. Maar het wil niet zeggen dat ik geen granen eet. En ik eet heus af en toe wel eens iets. Ja, maar waar wat het is het dan in het brood? Denk jij waardoor jij zo moe wordt? Wat is het dan? Uh, wat er zit? Ja, dat, dat, dat weet ik dus niet. En Want dat als je komt... wel granen eet. En ik ben niet glutenintolerant, hoor. Dus dat heeft okay. er allemaal niks mee te maken. Dat Kijk, bij ik... suikers is het een. En dat is ook ja. wetenschappelijk onderbouwd effect. Ja. Ja. Hè? Dat je ja. daarmee eigenlijk jezelf heel erg uitput. Uh, maar bij brood... Had, ja, nou ja, wat voor mij ook heel moeilijk is... Ik zal het gewoon maar eerlijk zeggen. Ik ben gewoon grootgebracht met een schijf van vijf. Ja. Ik ben gewoon met Joris drie pinter grootgebracht. Drie glazen melk per dag. Ja. Had ik gewoon, heb ik me helemaal aan overgegeven. Ja. En dat is dus ook... En bij... nu word ik van mijn geloof afgeduwd. En nu moet ik opeens dat brood laten zitten. Die melk laten staan. Ik vind het ook wel... Ik bedoel... Ja, en... Verburg vraagt veel van ons. Ja, maar hij zegt, het, uh, hij heeft niet voor niets die zandloper. Hè? Van dit, uh, dit bovenste deel kan je beter minder eten en dat meer. Oftewel, het is niet verboden. Het is helemaal niet verboden. Dus uh, je, je hoeft je er ook niet helemaal aan vast te pinnen. En hij zegt ook, van, als jij niet geen brood kan eten, dat is het beste om langer te jong te blijven of jong, ja. uh, uh, he, ouder te, gezond ouder te worden. Want dat maar, is wel een gezondheidsclaim... die bij Chris Verburg hoort. Hè? Ja. Uh, en dat ze, uh, jullie noemen het ook lekker, lekker lang, lang jong. Ja. Dus, dus dit impliceert toch, als we zo eten... dat we langer jong blijven. Ja, dat denk ik. Ja. Uh, ja, ik vind, mag ik ook wat vragen nou, over? Nee, ik vind namelijk gaaf. zo heel uh, van die, ja, bijzondere dingen erin staan... waardoor ik denk, er is iets heel anders aan de hand. Hè? Daar staat kaas mag wel, maar melk mag niet. Terwijl kaas toch voor... Nou, wat is het? 95% uit melk bestaat. Ja, maar er zit, min, er zit bijna geen lactose in. Maar is in. het niet de, de giststoffen dan? Ook in brood? Dat zou ook goed kunnen. Dat, dat zou. Nee. Dat vind ik alsof, dat je daar een dat, opgeblazen nee, nee, buik van krijgt. Ja, dat, ja, nee, ik denk dat dat het nog niet is. Bij uh, melk en kaas is het voor een groot deel de lactose die niet in kaas zit. Of in ieder geval niet in wat oudere soorten kaas. En wel in melk. Uh, hij heeft daar allerlei onderzoeken. En weet je, ik ben geen wetenschapper. Nee, dus, ik nee. ga dat dus we nu mogen ook niet... jou niet wetenschappelijk nee. vastpinnen. Nee. Okay. Nou Martijn, nee. Martijn van Martijn van Kamthout. Dat is de wetenschapsjournalist van de Volkskrant. Die is blijkbaar ook luisteraar van dit programma. En die twitterde. Lekker havenbout eten mag natuurlijk, maar jong blijven met de voedselzandloper is echt gepatenteerde flauwekul. En deze reactie hoorden wij van meer luisteraars. die luisteren naar dit programma, omdat wij voornamelijk een lekker programma zijn. Ja, dat doe ook constant, ja. En er is een soort ook een toch wel tamelijk diep gewortelde. Aversie. Uh, opwinding, ja. aversie eigenlijk tegen Chris Verburg en de voedselhandel Ja, maar ik denk iedereen moet eten op de manier waarop zij eten. En ja. weet je, wij krijgen via Facebook en Twitter elke dag tientallen mailtjes... dat uh, ze zo blij zijn met ons boek, met het boek van Chris... omdat ja. ze zich zo lekker voelen. Dus de waarheid zal wel ergens in de, in de midden liggen. liggen. En ik denk dat dat ook goed is dat er eens een keertje iemand opstaat die zegt... Jongens, het kan ook anders. Ja. Nou hebben we natuurlijk een aantal jaren geleden Montiac gehad. Ja. Uh, het verschil tussen dit en Montiac is... Montiac werd als een dieet voorgeschreven. Een ja. soort mediterraan Frans lekkerbekken dieet. Want je mocht er lekker veel rode wijn bij drinken. Ja. En Heel volgens mij mochten er ook dikke biefstukken bij eten. En daar zat veel meer uh, vet in en veel meer vlees in. Veel ja. meer dierlijke vetten. Uh, overigens viel iedereen daar ook ontzettend van af in de eerste instantie. Hebben die dieze een, een. Nog steeds doen mensen het en de gevallen, ja. nog steeds ja. vanaf hoor. Ja. ja zit er verwantschap tussen al deze voedingsleren? Ja, ja, dat er minder koolhydraten gegeten worden. En ik denk dat daar ook een heel belangrijk stuk in zit. Dat is natuurlijk de basis. Dat is de basis. Minder of het nou een leven lang fit heet. Of, uh, ja. Sonja Bakker, wat dacht je daarvan? Nou, eierkoeken. Ja. <lacht> nee, het enige maar, wat wij de... weten van Sonja Bakker ja, <lacht> Ik vind dat we Sonja Bakker tekort doen. Maar goed, ik denk dus dat er ergens iets misgegaan is en dat er gezegd is, we moeten minder vetten eten en dat, dat, dat vet Waardoor je niet zoveel meer zin krijgt in Precies. lekkere dingen. Terwijl als je ko uh, koolhydraten krijgt, verzadig je niet zo ja. en blijf je door eten. Ik, heb en nog ik e denk dat dat een heel groot uh, stuk is. Ik heb jullie boek doorgekeken van jou en Nelke... En ik moet zeggen, er staan ontzettend veel lekkere recepten in. Ik ben ontzettend blij dat het niet allemaal quinoa is en linzensoep. Want daar krijg ik wel een beetje een ziek van. Dat alles zo bonig uh, moet heden ten dagen. Ja, dat hoeft dus helemaal niet. Nee. Wij hebben geprobeerd om, uh, zoals we hier in Nederland eten en lekker eten... dat te vertalen naar die voedselzandloper. Ja. Wat voor maar... dingen kom je dan tegen? Wat, waar, waar moest je nou echt even goed over nadenken? Van, hé, hey, ja, maar dit... Het moest namelijk wel voedselzandloper-proof zijn. Ja, ja. Als van Chris Verburg het ook niet goed, Nee, hè? nee, nee, dat was zijn, zijn enige eis. Van, hij zei, als jullie dan een boek maken... Ja en willen dat ik uh, erachter sta... dan moet het ook heel uh, radicaal zijn. Hij noemde het ook echt radicaal. En dan moet je uh, al mijn uh, voorschriften... of nou, niet voorschriften, maar aanwijzingen ja. opvolgen. En wat kom je dan tegen als je receptuur maakt? Um, wat kom je tegen? Nou, ik vond het nog niet eens zo heel erg moeilijk. Ehm... Um... Alleen het zoete stuk, dat is moeilijk. Het maar dat vonden we, vonden we juist wel heel erg leuk... om daar dan alternatieven voor te geven. Want even voor de duidelijkheid... natuurlijk geen, geen suiker. Nee. Geraffineerd maar, of ongeraffineerd, gewoon of, geen suiker. Nee, ge geen, geen suiker. Geen zoetstoffen ook? Of? Uh, nou, hij, hij beveelt stevia aan... Maar dat vind ik dus zelf echt zo vies. Daar beginnen we, daar hebben we ook, nee, dat is een gezegd. natuurlijk zoetstof. Hè? Dat is uh, een plantje waarvan dat zoetstof gemaakt is. Maar je moet ook heel erg uitkijken wat je koopt. Want de helft zit heel veel vulmiddel in. En dat is net zo slecht. Dus je moet het pure stevia hebben. En dat is behalve zoet ook heel bitter. En, uh, dus dus niet, de, eigenlijk niet geschikt voor zoete gerechten? Jawel. Het Daardoor, is wel, of wel? Ja, mensen vinden het wel geschikt. Maar ik vind het niet geschikt. Nee. En hoe en, hebben jullie dat opgelost? Uh, we hebben agavesiroop gebruikt. Uh, daar is hij later weer wat op teruggekomen. En toen weer, maar we gebruiken gewoon heel weinig agavesiroop. Is dit een onderhandelingspunt geweest met Chris Verburg? Uh, later, Delivia toen wij agave. al lang dat boek hadden. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Uh, nee, want hij gebruikte in zijn eerste... Uh, uh, uitgaven gebruikt wij ook agavesiroop. En daar is hij later op teruggekomen. Ja. Maar wij, wij zeggen van, we gebruiken zo weinig. Dat kan, dat kan geen kwaad. Nee, dus dat gaat dan om de hoeveelheid agavesiroop... Ja. die je zou gebruiken. Of dat wel of niet goed voor je gezondheid zou zijn. Ja, ja. Dus dan, dan gaat het met, over fructose en zo. Dus. Kan je dan bijna alles doen uh, qua zoete keuken? Is er heel veel mogelijk? Uh, ja, denk het wel. Want wij zijn inmiddels ook een stukje verder. En we gebruiken gewoon... Uh, Um, hoe heet dat, um, zuidvruchten? Ja. Uh, of dadelsuiker. Of um, abrikozen gepureerd ergens door. En op die manier kan je ook heel, heel gewoon goed iets zoeten... Het is niet zo zoet als je gewend bent. Ik had laatst pepernoten. Toen dacht ik: van, Oh ja, zo smaakt de pepernoten Ik was het even vergeten. Ik was het even vergeten, ja. ja. Dus je ontwendt die zoete smaak ook wel heel ja. erg. Ander cruciaal punt is natuurlijk altijd brood. Nou heb jij een doosje bij je met crackers die je zelf gebakken hebt? Het recept staat ook in het boek. Hè? Ja, dit is weer een andere variant. Dit is weer een andere. Is ja. dit gebaseerd op havermout? Uh, ja, ja. Uh, het bestaat voor zich 100 gram havermout, 100 gram noten. En ik heb nu uh, pompoen. Pizza en wat hennep doorgedaan gedaan, wat ei en uh, en gras op de kaas om er een lekker smeuig ding van te maken. En dat rol je uit en dat snij je in stukken. En dat, bak je. dat is in plaats van de he, tarwe meel-gemaakte ja. cracker of het brood. Of brood, ja. Want dat mis je dan toch altijd wel op ik een of andere manier. Ik, ik eet geen havermout, papa. Het dus gewoon niet lekker. Echt waar? Ja. Dat kun je gewoon zeggen zo. Dat kan ik ja, gewoon straf. zeggen, ja. Het gaat niet dat Christenburg nu meteen op de brommen stapt. Nee, nee, nee, en, nee want ik, ik eet wel havermout. Ja. En, uh, op die manier. En ik eet havermout of haver en allerlei andere gedaantes. Herken ik hoor. Ja, ik, havermoutkoekjes en zo vind ik ook wel lekker, maar gewoon een bord havermout. Och, dat... Ik vind dat echt het lekkerste ja, wat er is. Ja, nou zie je zo. Heerlijk. Maar dan wel met suiker erop. Mogen we voor die niet. crackers denk je? Oh. Ja, we mogen die crackers denk ik, proeven. En dan kan ik ondertussen vertellen dat, uh, dat we een gerechtje hebben uitgeserveerd gekregen. Wat gemaakt is door collega Janneke Kuiper. tuinbonen met gerookte kip. Dat staat hier in Lekker Lang Jong. Dat, uh, er zijn natuurlijk helemaal geen tuinbonen nu, maar deze komen uit de diepvries. En uh, die zijn ook heel lekker. Prima, en prima. Zo kan je dat prima oplossen. Ik krijg nu even die krekken erbij. En dan heb ik hier dus een hapje gerookte kip. Vertel even, Clara, wat gaan we, nu, wat gaan we eten? Want dit is jouw recept. Uh, dit is een salade van tuinbonen. Uh -huh. uh, met een dressing en veldsla. En dan zit er in die dressing... Wacht even hoor, dat is een lang geleden... Uh, rucola zie ik ook. Rucola en... Mmm... Uh, Hmm. Even kijken, peterselie, bosuitjes en dan een dressing van citroensap, mosterd en olijfolie. Volgens mij vallen we af terwijl ik dit heet. Ja. Zou dat kunnen? Nee, dat heb dat ik zou heel goed kunnen. Maar het is een, een heel simpele salade eigenlijk. Het is en wel simpele. heel erg lekker. En heel erg gezond. Want ja. het principe is dan die gerookte kip, dat is natuurlijk mager, wit vlees. Ja. Die bonen, bonen zijn altijd heel gezond. Hè? Uh, uh. Bonen zitten heel veel goede voedingsstoffen in en vitamines. En sla en, zit dat ook. En sla zit, is ook goed. Maar het voordeel hiervan is dat je met een crackertje misschien... en misschien iets meer dan je nu hebt, uh, wel genoeg hebt. Ja, precies. Er komt een vraag binnen van een luisteraar. mag niet met de mond vol praten. No brood, no milk. Ik heb het allemaal gelezen in de voedselzandloper. Hoe is het dan met matses, geen gisting en zo... Ja, uh, gut Shabbas. Ja, dat is Joods, hè, geloof ik. Wat gut ik, Is dat niet dat je op de Sabbat... Dat, uh, oh, ja. nou, dat. Goed, misschien dat hij zegt Goede Shabbas. Ja, ja. Goede Shabbas. Ja. ja, dat denk ik ook. Het is vrijdagavond. Oh, oké. Okay. We, okay. we, we, <laughs> we zitten weer enorm tegen de regels in te, te, te eten. Maar dat vraag ik. Dat zijn dingen die ik me ook afvraag. Nou, dus dat ik vraag ik nou nu even aan... Chris een, zegt dat klaar. het om de tarwe gaat. Ja. Er zijn ja. andere mensen die zeggen dat het gaat om de gist. Juist. Ja. Dus als wij ons even op Chris focussen. En dan die, dan houdt... gaat het om de tarwe. Dus, dus, die, dus, die tarwe echt precies. slecht is. Nou. En havermout is om een heleboel andere redenen veel beter. Maar kan je matses maken zonder, zonder tarwe of zonder gist? Nou ja, je, kunt, ja, je dan gebruik dan. je een andere meelsoort. Wordt het geen klassieke matsen? Nee. Maar dat is net zoals met deze cracker die wij nu eten. Daar zit Zo. natuurlijk ook geen tarwe in. nee, Maar andere... dat komt omdat er te weinig gluten in zit. Maar ik vraag me af, want ik, ik proef ook helemaal geen zout erin. Hè? Nee, heb ik ook niet gedaan. Mag ook niet? Of mag ja, het wel? wel mag dat wel. mag wel. Ja. oké. Okay. Dat vroeg ik me even af. Ja, nou, uh, dan dat hebben... zou wel lekkerder maken. Denk Jewel, ik wel. Maar dit, is, dit is in plaats van, uh, hoe heet dat? Uh, gewoon brood hè? ja, dus ik heb het doe Maar zoutloos brood is ook en nee, niet te eten. nee, nee, maar nou, het kan zijn. Maar, nou, ik ik heb hier kaas, kaas maakt het in, het wel weer. Ja, ik wou niet zeggen, er zit kaas enige in, maar pit. door het wordt Ik mis het niet, maar de dames, ja, de andere de dames de wel. Ja, Oké, okay. ja. nou doe je er gewoon wat zout in. Ja. <laughs> Joyce Ouderkerk die schrijft ons van al die diëten waarin voedingsstoffen worden weggelaten, worden alleen de auteurs van de boeken wijzen. Dat is ook een commentaar, uh, oh. daar kunnen we uh, het ook mee doen. Ja, klaar. Nou, wij gaan even lekker genieten van ons van ons hapje. We zijn. We zijn aan de tuinbonen met de gerookte kip. Volgens mij gaan we dit ook op onze website zetten, hè, Francine? Dit, uh... ja. ja. En uh, ja, even, hè. Uh, Clara, je hebt ooit ook een boekje gemaakt dat heet... Brood kan altijd. Ja. Komt dat nou niet in strijd met uh, de in opdracht van... De, ik wou niet zeggen, dat heb ik in opdracht van het uh, broodbureau gedaan. Ja. En, en voel je uh, je daar nou beroerd over, eigenlijk? Nee, nee? helemaal niet. Nee. Het is gewoon werk. It, ja, het ja. is gewoon inderdaad gewoon werk. Ja. Okay. Net zoals ik boeken voor het visbureau en uh, over vis geschreven heb. Nou is dat, blijft dat toevallig wel wat uh, gezonder. Maar, ja, ja. Komt, er, komt er een vervolg op dit? Op, de, op dit uh, lekker lang Ja, dat gaat uh, wel over de quinoa en de haver. Quinoa, <laughs> ja. ja, moet je dat okay. zeggen. Oké, ik begin ja, nu alvast in een over. schapenvel iets te breien. Ja. En, uh, nee, nee, dat gaan we weer op dezelfde leuke manier uh, doen. Natuurlijk. Leuke quinoa. Ja, ja. Ja. Oké, okay, nou we gaan er gewoon voor. Klaar. Uh, dankjewel. Uh, Jona, Jona, jij gaat... Uh, we moeten eten, dus. nee, je moet stoppen met eten dus. <laughs> je moet stoppen met eten. Je moet op gaan ien? letten <laughs> ook. Onze gast Clara mag dan wel weer gaan eten. We gaan het even hebben over Harold McGee. De winnaar van de Johannes van Dam prijs. 17 januari wordt hij uitgereikt. Is een uh, prestigieuze uh, Nederlandse prijs voor culinaire wonders. De tweede keer dit jaar. Hè? Vorig jaar is hij een Claudia uitgereikt. Dat weten de luisteraars denk ik nog wel. We hebben het ook uitgebreid. over gehad in de uitzending. Wat ik bijzonder vind, dit is dus de laatste keer dat Johannes nog zelf echt heeft bedacht wie de prijs zou winnen. Hij heeft dit zelf al van de zomer voordat hij overleed gezegd. Ik wil dat Harold McGee no, no, dit no. jaar de prijs wint. Ja. Dus achter deze keuze stond hij nog zelf. Dat no, zullen we hierna is, niet meer meemaken. Nee, zeker. Um, de, dat is inderdaad vrijdag 17 januari. Dit is bedacht allemaal door de... Uh, afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Die natuurlijk ook de hele nalatenschap van Johannes hebben, uh, in beheer hebben gekregen. Ja. In de stichting uh, van het kookboek. Hè, die, alle, zijn hele kookboekverzameling, samen die van Bart Couperis en Joop Witteveen, komt bij de universiteit te staan. Uh -huh. En zij hebben al een paar jaar geleden met Johannes samen bedacht: we moeten daar iets mee gaan doen. Uh, dat er iets uh, voor het grotere publiek uh, gaat gebeuren. Vorig jaar was het alleen nog het gala van het kookboek, is alleen die prijs uitgereikt. Daarvoor was er een korte lezing in de aula van de universiteit. Nu is echt, en dat is het uiteindelijke doel, dat er een symposium komt over eten. Dat is wat ieder jaar gebeurt dat in Oxford. Een heel groot Q&A symposium. En eigenlijk op die leest geschoeid willen ze hier in Amsterdam nu ook iets gaan doen. En wat, wat, wat houdt zo'n symposium nou, in? Het thema van het eerste symposium, wat, het dus, uh, is, um, wat helemaal in het Engels plaatsvindt, laat dat duidelijk zijn. Het thema van het eerste symposium om de history of food 2014 uh -huh. is cooking up the low countries. Oftewel, het gaat over eten en drinken in uh, België en Nederland... tussen de 16e en de 21e eeuw. Ik heb hier een hele interessante Engelse tekst. Iedereen kan dat nalezen natuurlijk op de site van de bijzondere collecties. Er zijn uh, allerlei lezingen en daaraan... ja, dat heet niet een workshop, maar dat heeft een andere hele mooie naam... hoe dat uh, heet, een soort uh, praatgroep... waarin je door kan praten met elkaar over het thema wat net besproken is. Uh, <tie> Die lezingen worden allemaal verzorgd... door Toonaangevende academici, uh, die uh, vooral uh, op het terrein van de voedings... Uh uh, voedingsjaar, voedingsstudies ja. heet dat misschien wel. Uh, en Harold McGee zijn. zelf ook, neem ik Herald aan. Harold McGee niet? is er. Hij zal geen lezing geven, volgens mij. Hij geeft alleen bij de uitreiking van het prijs. zal hij uh, het in, uh, bedanken en zal hij misschien een kort verhaal vertellen. Maar die uh, dag, vrijdag 17 januari. Die, die, uh, die hele dag over. dat symposium duurt tot vier uur. En dat uh, kookboekengala begint pas om vijf uur. Dus dat, dat volgt daarna pas. Ja, ja. Uh, nee, dat is meer uh, uh, Louise Fresco natuurlijk weer uh, komt tevoorschijn ja. op dit soort gelegenheden. Onze dame die in de uh, culinaire wetenschap natuurlijk uh, vrij uh, hoog aangeschreven is. Dan heb je professor dokter Ken Albela en professor dokter Scholiers Peter Scholiers. Wordt er ook nog lekker bij gegeten of uh, moet ik die hoog meteen Nou, er meteen staat wel een lunch varen. op het programma. Maar wat we daar gaan krijgen, weet ik niet. Een karige lunch. <laughs> het is Onder professoren. Een, ja. <laughs> het, het, het, natuurlijk is het hele programma terug te vinden... op de site van de bijzondere collecties. Ja. Ik geloof wel. Ik heb het vandaag proberen te verifiëren. Maar alles is dicht hè, tot maandag. Volgens mij is het vol, is het uitverkocht. Oh. Ik wil wel tegen iedereen zeggen... hou het in de gaten voor volgend jaar... dat hele symposium. Ik geloof dat je 10 euro moet betalen... en dan hoor je de hele dag... daar krijg je de meest interessante ja. informatie. Hey, maar dan nog even over dat hele ja. grote boek... wat hier naast mij ligt. Harold McGee over Harold eten en koken. Wetenschap en cultuur in de keuken. Dat is bij de Nieuw Amsterdam uitgekomen. Dat is echt een soort bijbel in ja. formaat. Het is ongelooflijk groot. en Dat gaat over allerlei processen in de keuken. schuim maken, eibakken. Nou ja, hij... Hij is een, uh, een uh, hij heeft, die man heeft toch gewoon aan de Universiteit van, ge, uh, van Californië gestudeerd. de uh, Institute of Technology, technology, hè, zeg je dan. Uh, hij heeft in zijn aantal jaren liter literatuurdocent geweest. Wordt jou niet makkelijk gemaakt vandaag, hè, met al die Engelse taal? Heb ik dat. <laughs> Helemaal als je voor zo'n microfoon zit, ja. denk je: het gaat helemaal mis. De volgende keer doen we iets Frans. Maar gaat het nee, beter. <laughs> <laughs> maar uh, hij besloot, uh, hij was uh, literatuurdocent, uh, maar hij besloot om zich te gaan bezighouden met een wetenschap waar we in het dagelijks leven allemaal mee te maken hebben. Nou, en eten is dat. Ja. En zo is hij dus uh, daar ook op terechtgekomen. Hij is gaan schrijven. En in uh, 1984 al kwam het eerste boek uit. On Food and Cooking: The Science and Law in the Kitchen. Het was toen al bijna 700 pagina's dik. Ik weet niet volgens mij is hij daar nu ruim overheen. Ja. Zit er nu bijna 900 maar het pagina's. Is, het is een internationale bestseller. Het is een dus internationale bedrijf. Die raakt iets aan. Waar nou, dat hij mensen is de willen eerste weten. die gewoon alles heeft opgeschreven... wat er aan chemische processen in de keuken heeft plaatsgevonden. Of wat er plaatsvindt. Niet heeft gevonden, wat er plaatsvindt. Echt wat daar gebeurt. Maar daarbij schrijft hij het ook nog zo op... dat echt iedere leek daarmee uit de voeten kan. Ja. Ik kan een klein stukje laten horen om zijn schrijfstijl... Een heel klein nadrukken. stukje tot slot. Want nou ja, je... maar dat gaat dan nog niet eens over de. Weet je, net als vlees en vis en schalen, schelpdieren, een goede leverancier van eiwitten, vitamine B en allerlei mineralen. Weet je, daar, dus daar gaat het heel veel over. Maar het schrijft ook: vis is goed voor ons. Dat geloof, is een dat geloof is een belangrijke reden voor de groeiende consumptie van zeedieren in de ontwikkelde wereld. Inderdaad, wijst veel erop dat visolie op lange termijn onze gezondheid bevordert. Aan de andere kant is er geen voedingsmiddel dat op korte termijn een grotere verscheidenheid aan gevaren biedt. Rijkend van bacteriën en virussen... tot parasieten, ver, vervuilende stoffen en vreemde gifstoffen. De andere kant wel het waars. is. Ja. Het is gewoon absoluut waar. Ja. Weet je, ja. er is natuurlijk... Doe je ja. van een stukje vlees kan je wel ziek worden. Maar als je een bedorven visje eet, ben je echt... Ja, dan ben je heel ziek. Heel ziek. Resumerend. Um, Harold McGee heeft een boek geschreven... wat eigenlijk niet mag ontbreken in, in de boekenkast. Nou, Er zijn heel Omdat veel chefs een... en koks of mensen die met eten bezig zijn... die daar hun hele inspiratie uithalen... Ja. op de basis van hun kooktechnieken, ja. Oké. Okay. Nou, we zetten de titel, denk ik, ook maar weer op de website. Uh, neem ik zo aan: radiomanjare.nl. En manjar.ntr.nl Daar kunt u uw post kwijt. We krijgen echt steeds meer poëtische teksten in dit programma. Henk Oudelaar die schrijft wordt het niet eens tijd om een programma over het plezier in eten en drinken in plaats van het Nieuwe Testament te bespreken van Christus Verburg. Ja. <laughs> Wat een geneuzel. Ik mis passie en hoor alleen maar boetedoening. Hij een siroop, salve me, de nieuwe heer is opgestaan, Drink zijn alcoholvrije bloed en eet zijn zetmeelarme lichaam. Nou, ik heb Christus Verburg zelf ontmoet en uh, daar zit niet veel spek op, dus qua eten wit. zou ik er niet aan beginnen. Je kunt beter naar hem koken dan ja, daar, hemzelf. Ja, op, is uh, dit boek zo is het, Clara. Ja. Nou, dank u wel, lieve luisteraar Henk Oudelaar, voor uw... Ja, toch een mooi opgeschreven tekst. We gaan op pad met verslaggever Chris Baajema. Hij, uh, hij is naar Parijs gereisd. En hij zei tegen mij... Dit is een culinaire Villa Velderhof op reis. Zo noemt hij het. Alleen de hoed ontbreekt nog. <lacht> Welkom bij de eerste aflevering van het culinaire reisprogramma... Catro Stationi. Waarbij we onder mijn leiding reizen langs culinaire gebieden... in de buurt van Europese treinstations. Het station van vandaag is Gare du Nord in Parijs. En mijn gast is Paulien Cornelissen. De ontdekkingstocht van vandaag begint slechts op één metrohalte van Gare du Nord, In de wijk Goethe-Door. We zijn de metro uitgelopen. En we keken elkaar net aan. Het is ongelooflijk, toch? Ja, binnen één halte in die metro... ben je van Europa in Afrika. We waren de enige witte binnen één halte. Heel gek. En nu ook, nu zijn we naar buiten gelopen. En dit is gewoon een Parijse wijk zoals je die kent. Met het mooie 19e eeuwse gebouwen met veel tierenlantijnen... Maar we zijn vrijwel de enige witte hier. Gek, hè? Goutedor betekent gouden druppel... en verwijst naar de wijngaard die zich ooit op deze plek bevond. Maar vanaf de 19e eeuw ontstond hier een volkswijk... waar zich in de loop van de 20e eeuw... steeds meer Afrikaanse immigranten vestigden. Nu is de wijk bekend om zijn markten... waaronder de Marché de Jean, die ik samen met Pauline bezoek. Dit is deur. De, een van de straatjes is nu een markt geworden met links groente en rechts vis en daartussendoor handel. Dus ik vind het ook leuk dat soms de dat er, er handelaartjes zijn, met maar één kratje, en daar één dingetje op. En dat je dat dan kan kopen. Ja, hier bijvoorbeeld iemand die heeft op een doos een hele grote zak met pinda's. Gewoon doppinda's. En hier links een soort exotische vruchten. Dan hebben we een mevrouw met uh, bolussen. Wat zijn het? Ongerookte vissen. In een van de aangrenzende straatjes Bonjour. gaan we een Algerijnse baklava-winkel binnen en kiezen wat uit. een cigar amande en een samsa. Een sigaar amande en een samsa. We eten ze buitenop. op. Kun je hier allemaal nog gaan? Ja, dit is duidelijk heel teleurstellend. Want ik denk dat iedereen daar gewoon 40 dingen in één keer koopt. En wij komen elk voor een diep klein dingetje. Oh, mm, heel ja. erg lekker. Ja die, ook. ja, die honing is anders. Deze, nee. Bij deze proef je dat nog meer. Wat is dit? Weet je niet. Een Samsa. <laughs> Wat erin zit, ja. weet je niet. Ik denk walnoot en met boekwijdwoning. Proef je? Kookuit ja, heel... Honing heeft een soort lichte stal smaak altijd die ik wel lekker vind. Heel erg lekker. Mm. Mm. Na de baklava gaan we eten bij het populaire restaurant Maimuna e Mandela. Daar serveren ze gerechten uit Ivoorkust en Senegal. Afrikaans eten. Kom, we gaan naar binnen, een heel klein zaakje. Ja, nice. Maar... Zesentwintig. Dit is het kleinste restaurant waar ik ooit gegeten heb... want er kunnen hier namelijk aan één tafel acht mensen zitten. Heel klein. Terwijl de tafel volstroomt... en er voortdurend mensen afhaalmaaltijden komen halen... bestellen wij een Ivoriaans visgerecht en een Senegalees kipgerecht. Ik had het echt niet verwacht, want ik dacht, we krijgen natuurlijk iets... waar we dan enthousiast over moeten doen. Maar het is gewoon heel lekker. Het is couscous met eroverheen... Stukjes rauwe paprika en rauwe ui, maar aangemaakt met een beetje azijn, denk ik. En dan nog een tomatensaus erbij, die wel is gekookt met uitjes erin. Dus je hebt zowel het rauwe als het gekookte. En daarbij, dus een gegrilde vis met heel erg hoge stekels op zijn rug. Weet je wat voor vis het is? En ik heb een, uh, een kippenpoot op gekookte rijst ja, en een hele lekkere, zurige uiensaus. Van de porties zouden we makkelijk drie dagen kunnen eten. En dat kost ons met z'n tweeën, inclusief een drankje, 14 euro. We beëindigen onze culinaire reis op het marktje waar we begonnen. Oh. Links is uh, opeens politie verschenen op de markt... en we wilden nog even teruggaan om uh, pinnatjes te kopen bij een pindafrouwtje. Maar het enige wat we nog zien is de dozen waarop ze zitten... en waar ze hun spullen opgelegd hadden. Zodra de politie er dus verschijnt, zijn alle handelaren weg. Ook alle anderen, zie je? Alle tassenverkoop van Coco Chanel. Alles is weg. Alles is weg. Nou ja, dan maar geen pinda's. En dan is hier het einde van de reis door een stukje Afrika... in de buurt van het Parijse Gare du Nord. Dankjewel Chris, wel, Het was een onvergetelijke culinaire ervaring die ik nooit meer zal vergeten. Was getekend, Paulien Cornelissen. Volgende keer in Catro Stationi, het Grand Central Station van New York. Ik ga ervan uit dat de declaratieformulieren voor deze reizen niet via ons kantoor gaan, want dat kunnen wij niet honoreren. Chris Bijma, hij was op reis, hij was in Parijs met Pauline Cornelissen. Uh, ja, we gaan naar die nieuwe rubriek die we hebben. Oh ja, heel Holland prakt. Heel Holland prakt. Elke maand, elke vier weken gaan wij hier in dit programma, wij zelf, wij koken iets wat u in heeft gestuurd. Dat moet een recept zijn wat makkelijk te maken is binnen een half uur, wat niet duur is. Wat een beetje een eenpans maaltijdachtige leuke prakmaaltijd is. Waar, waar bord op schoot enzovoort. Ik heb gehoord uit zeer betrouwbare bron... dat heel Holland prak nu al, voor de start van deze rubriek een gezelschapsspel is geworden. Bijvoorbeeld in Uitgeest wordt er door mixende stellen... worden er diverse heel Holland-praktige recepten op elkaar uitgeprobeerd... zoals rijstpilaf. Het lijkt me een hele grote straf, maar er zijn mensen die daar heel erg dol op zijn. Dus. Ja. Uh, Allemaal geheel buiten Mangiare om. Helemaal buiten manjare. Dat gaat helemaal een eigen leven leiden. Dat vinden wij hartstikke leuk. Kom maar op met uw verhalen en reacties. Want uh, dat staat ons zeer aan. Mangiare.ntr.nl We hebben veel inzendingen gehad voor deze eerste aflevering. En we hebben dat als redactie bekeken. En toen is onze keus gevallen op het snelstoofpotje met Merkes... Een recept ingezonden bedacht door Lies Dekker uit Amsterdam en mijn charmante assistente Francine die uh, heeft het de moed aan aan gedurfd. Uh, gehad om dit te gaan maken. Het snel stoofpotje met merkes. Wat kom je dan tegen, Francine? Nou, dat dat een, uh, een, toch wel een soort ontdekking is. Dat je dus inderdaad het, uh, het effect van een echte stoofpot... namelijk dat het hele huis lekker ruikt... dat kun je dus binnen, binnen die twintig minuten van deze snelle stoofpot... kun je dat ook bereiken. Wat zit erin? Daar zit in uh, aardappel, winterpeen, knoflook, ui, mergesworstjes... En rode wijn. Die merkes, dat is van fundamenteel belang. Ja. Want die geeft natuurlijk heel veel smaak daaraan. Ja. Uh, zijn daar nog eisen aan gesteld? Ja, zeker. Op? Want uh, we zeggen het moet binnen een half uurtje op tafel staan. Je moet bij deze stoofschotel... moet je wel even één dagje van tevoren al wat doen. Namelijk, die worstjes die moet je al even marineren in de rode wijn. Dat geeft ze, ja, dat geeft ze extra smaak. Hoe moeten moslims omgaan met dit gegeven? Ja, dat is, het is een combi-gerecht, zullen we maar zeggen. <lacht> Dus het is, gewoon, je bedoelt uh, gewoon een gerecht voor afvalligen. Uh, ja, het, de worstjes Noor, zijn halal. De worstjes zijn halal. Het gerecht kan ook met spekjes gedaan worden. Spekjes uh, is voor varkensvlees. Ja, uh, je, ja. ja, ja. Uh, ik moet zeggen, ik heb het met spekjes gedaan. En ik denk dat uh, ja, het, je enthousiasme kon het niet laten. voor dit gerecht komt ook voort uh, uit de toevoeging van en spekjes en rode wijn. Spekjes, rode wijn en merkes ja. dus. Dat is, ja. dat is de gouden greep. Ja. Wat voor groenten doe je erbij dan? Uh, winterpeen, ui uh, en aardappelen. En um, ja, één ding viel mij op in het recept, uh, in de beschrijving. Uh, namelijk dat je de winterpeen en de aardappelen in rustieke stukken snijden. En ja, ik struikelde, ik struikelde daar even over. Ik dacht, ja, wat is dat? Nou, ik heb uiteindelijk gekozen voor een ja, beetje scheve, stevige stukken. En dat zag er heel rustiek Oth uit. Authentiek Authentieke ook. stukken. Ja, ja. Maar even voor de duidelijkheid, wij volgen het precies. recept precies van onze luisteraar. Precies. Dus als u. Iets instuurt. U zet er niet bij dat er zout en peper in moet. Dan doen wij er ook geen dat zout. Dat stond hier heel goed in. Iets wat er niet in stond en dat is gewoon, bedoel, kan gebeuren. Er stond wel in olijfolie, maar niet wanneer ik dat moest toevoegen. Juist. Dus ik heb een aantal dingen heb ik zelf ingevuld. Nou uh, zegt Lies heel eerlijk zelf dat zij ook een aantal dingen, ja, bijna op gevoel heeft uh, gedaan. Namelijk, zij heeft dyscalculie. Wat is dat nou weer? Dat is een soort dyslexie, maar dan met cijfers. cijfers. Ja. En ze zegt, uh, daar, he, een pond en een kilo, dat heeft voor haar geen enkele betekenis. Zij weegt alles in haar handen. Dus zij heeft het voor ons opgeschreven. En dat was even afwachten of dat dan precies uit zou komen. Yeah. Maar volgens mij, Lies, kun je daar heel tevreden over zijn. Want uiteindelijk, dat gerecht, dat klopte, ja, klopte als een bus. Ja, dus helemaal op gevoel. Wat overigens altijd dat moet je ook doen. Met dat koken. moet je ook doen, hè? Ja, hoor. Eigenlijk moet je gewoon een scheutje van dit en een handje van dat. Maar dat is voor receptuurschrijven natuurlijk dat, een lastige, niet, hè, een lastige gegeven. Ik doe dat ook eigenlijk wel. Ja, gewoon alles een beetje ja. uit de losse pot. En staat dit recept nu ook al op de site? Ja. Het voldoet aan onze eisen. Het is ongeveer in een half uur klaar. Uh, het is niet duur, denk ik. Nee. Door aardappelui en uh, pepernoot. Precies, is niet ik had duur. de fles wijn en de spekjes duur. had ik al in huis. En dan ben je voor onder een tientje, ben je klaar. Kom je nog ingewikkelde dingen tegen? Als je dit aan Eigenlijk bent. niet. En daarmee is het gewoon een hele goede kandidaat voor uh, onze wedstrijd. Er is helemaal niks moeilijks nee, aan. het is Iedereen eigenlijk kan niet dit. moeilijk. Ja, en ik was echt verrast door het resultaat. En dat had ook echt te maken met het feit dat het, het ruikt en proeft... als een echte stoofschotel die lang gestaan heeft. Ja. Nou gaan we het zo meteen proeven. Je hebt foto's gezet op de site. Die had je mij van tevoren al toevertrouwd. Toen zag het er heel lekker uit. Ik ga niet zeggen dat het er nu niet lekker uitziet. Maar het heeft nu een, een soort gelijkmatige bruine kleur gekregen. Oftewel, het frissen van uh, die snelle stoofschotel. Dat is er dus vanaf als je hem vervolgens opwarmt. En dat is wat we nu hebben gedaan. Uh, omdat hij natuurlijk, he, ik ging hem gisteren ging ik hem testen. Ja. En daarna met het hele gezin opeten. Uh, nou, dat werkte perfect. Alleen hem nu opgewarmd. Dan heeft hij inderdaad een wat, uh, ja, een wat uh, egaal bruine kleur. Ik denk dat de smaak wel goed, goed. is. Moet dan moet we er even dan moet een stukje brood bij. Behalve voor mensen die natuurlijk voedselzandloperig zijn. Maar in principe kun je hier brood bij eten. Dat wordt aanbevolen. Dat kan natuurlijk ook een krekketje zijn. En hoe werd er in jouw gezin gereageerd op deze? Heel goed. Ja? En dat gaat vaak via de neus eerst. Want dan... Hm. Komt iemand binnen en zegt. Hé, hey, dat ruikt lekker. Ruikt lekker. Mm -hmm. Dus mm -hmm. dan krijgen mensen zin om te eten. En vervolgens tijdens het eten ook heel enthousiast en met nog een keer extra opscheppen. Laten we gewoon heel duidelijk zijn. Dit is een hele goede inzending. Ja, ik vond het heel goed, ik heb natuurlijk nog geen vergelijkingsmateriaal, maar ik vind het nu al een toprubriek. Ja, toprubriek. En maar het is nog niet nummer 1. Dat gaan we nu het toch. Is nu niet... oh, oh, maar ja. Ja. Het is nu <laughs> nummer 1. Ja. Dankjewel, Fransien. <laughs> Clara, je jij, jij hebt veel verstand van receptuur. Je, je schrijft al. Nou, ik ga niet zeggen een halve eeuw, want dat vind je gewoon vervelend. Maar je schrijft al heel lang dat recepten. Is ook te dat lang, is ook echt heel ja. erg lang. Maar wat vind je hiervan? Wat proef je Ik vind je het wel? heerlijk. Ik vind het een uh, goed recept. Wat, wat staat je erin aan? Um, de authenticiteit. Hmm? Ja, het is een pure pu smaak. Het Een he? hele pure smaak. Je proeft uh, aardappel, je proeft uh, wortel. En de champignons. Je proeft alles apart. Terwijl het toch één geheel is. Ik zag in de en je proeft natuurlijk de worstjes. Uh, ja, die goed. zijn heel erg lekker Echt en heel pittig. Ja. Ik zag in de receptuur staan goeie. Ja. Parijse champignons. Jona, wat zijn Parijse champignons? Het zijn gewoon onze champignons. Wat wij je? kennen als champignons. Een bakje witte champignons. Maar zijn die via Parijs gekomen of wat? Nou ja, maar dat is al gebeurd in 1650. Ja. Dus het is niet zo dat dat gisteren pas uit Parijs binnengekomen is. Nee, in 1650 is er ooit iemand geweest die in zijn meloenenveldnoten bij de benen iets omhoog zag komen wat hem op toe leek. Die heeft hij geplukt en opgegeten. Dat vond hij ontzettend lekker. En vervolgens is hij die gaan kweken. En, die en dat weet. is de Parijse champignon. Uh... Dat is gewoon onze witte champignon. Wat vind jij van dit gerecht? Ja, ik vind het een uh, heel lekker gerecht. Ik denk inderdaad dat het zich bijna beter leent... voor in, wat hier aan tijd staat van die 20 minuten stoven. En dan eten, dan inderdaad afkoelen... hier naartoe mee vervoeren en weer opwarmen. Ik denk ja, dat het lekkerder dat is uh, wel, ja. om uh, inderdaad die verschillende ja, smaken. en dat maar... brood, dat snap ik wel, maar dat, je kan het zonder brood natuurlijk... je kan die aardappels prakken in dat vocht... Je hebt dat brood helemaal niet nodig? Nee. Je hebt dat brood nodig. Nee, nou altijd is het wel de... zo dat je op dag 1, als hij net klaar is, dan Lekker heb je zure. meer sap. Oh, dan heb je meer vocht. Ja. Oh, okay. Dus dat maar trekt dat... als je hem laat staan. En het is ook een beetje een erin. Frans gerecht en daar hoor je. Uiteindelijk ja. komt hier een soort EO-landdag, maar dan dus Mandjare-bijeenkomst, uh, <laughs> waar alle inzendingen door de mensen zelf worden uh, gemaakt. En dan krijgt uh, onze, onze grote vriendin die ingezonden heeft... Jacqueline, hè? Nee, Lies Dekker. Lies Dekker, die, die, die, gaat dan, uh, die gaat dan komen. Ja. Die mag het zelf maken. Nog één ding uh, wil ik erover zeggen. Namelijk dat het heel belangrijk is... en dat kregen wij van de inzender ook mee... dat het geen vette mergesworstjes moeten zijn. Juist. Dus dat je echt goed moet opletten... dat je magere mergesworstjes uh, hierin gebruikt. En waarom dat? de is... combinatie rund-lam... En niet varkensvleeslam. Nou, Mergassworstjes zijn natuurlijk vaak genoeg. Ja, dat is ook wel even leuk om te ja. vertellen. Doe ja. normaal, dat hoort natuurlijk geen varkensvlees in. Nee. Maar als je nu mijn doorsnee Nederlandse slager terechtkomt die mergass heeft, zit er waarschijnlijk wel varkensvlees in. Ja, en dat maakt en dat het natuurlijk misschien veel vetter. Ja, ja. ja. Uh, goed. Uh, een uh, goede, goede ja, notering. Een absolute goede eerste ja. inzending. Heel erg leuk. Ondertussen komt er veel post binnen. Leuk programma, goed onderwerp. Kennen jullie het boek, boek Broodsbuik, Wheat Belly door ja. William Davis. Hij raadt aan alle tarwe en andere voedingsmiddelen... op een hoge glycemische index hè, die dat hebben te vermijden. Hij raadt ook haver aan. Maar ook kastanjemeel. Hebben jullie daar recepten van? Kastanjemeel. Klara? Ja. Niet in dit boek, maar daar ben ik wel mee bezig. Ja. In het komende boek, waar ook quinoa heel veel in voor zal ja. komen... dan, dan komt ben ook ik kastanje, kastanje mee bezig. Rijst minder goed vanwege het ontbreken van gluten. Nou, dat staat hier. Rijst minder goed staat daar. De gluten en het rijst heeft volgens mij niet met, zo met, met, elkaar met elkaar te, elkaar te nee. maken. Nee. Dus nee. Er zit geen gluten in, maar dat het daarom niet goed is. Vooral witte rijst is niet goed. En uh, zilvervliesrijst is al beter, omdat daar dat... Een velletje nog om zitten. Oké, okay, dan, dankjewel Tekla Hekker uit Loenensloot voor je reacties. Uh, we krijgen nog iemand. Beste Petra over tarwe is afgelopen honderd jaar verprutst met veredelingsproces. Vandaar li liever niet. En over gist. Gist is bezig tussen 35 en 40 graden. Daarboven gaat gist stuk. Deegbakken gebeurt bij plus minus 200 graden. Matses behoeven geen gist. Marcus heeft dit even geschreven. Ik denk dat Marcus een bakker is. Maar hij heeft wel heel erg gelijk. Ja, dit klopt hè, deze ja, info. Madsen hebben natuurlijk geen gist. En het is inderdaad zo dat de gist doodgaat als je het verwarmt. Ja, maar maar matzes hebben natuurlijk gist, gist uit de lucht. hè? Dat, uh, de, natuurlijke... Goed, de natuurlijke gisten. Ja. Dan, hallo dames, ik luister en geniet van jullie programma. Ik woon in Schotland, het land van de gefrituurde pizza en marsreep. Ja, dat is ook een heerlijke cultuur natuurlijk. En ik ben zo blij met de aanbeveling van havenmoutpap. Het gezondste ontbijt ter wereld, vier uitroeptekens. Het traditionele ontbijt van de ongezondste Europeaan, de Schot. Maar... Uh, de schot maakte met water en een snufje zout. Het lijkt niet op die slijmerige pap uit een fles... die ik me met gruwel herinner uit Nederland. Succes met het programma Maria, Maria van Ostende uit, uh, uit Schotland dus. Mm -hmm. En dan krijgen we nog Gerda en die stuurt dat ze dieet... want Christenburg noemt het eigenlijk meer een leer, dacht ik... of, of, een, of een wetenschap, ja. maar goed, zij noemt het een dieet. Enkele maanden volgt. Ik heb een koe melk eiwitallergie en maakt een granen... Haverspelt of gierstpap met water. Voor het zoete gebruik ik fruitdiksap. Ik hou van stevig biologisch brood in alle varianten en volgens mij zit de winst vooral in het beleg. Ik was een liefhebber van een uitgebreid ontbijt met lekker brood, maar ook vooral met lekkere biojam en honing en ik merk dat ik nu veel minder neiging heb om te snoepen door de dag heen en ik heb ook minder honger en lekkere trek. Ben stabiel, al enkele maanden 6 kilo afgevallen, eet nu brood op zijn Frans. Droog bij het Avond eten. Ja, dat oh. is misschien wel een goede manier. Dat, uh, daar kan ik me iets, uh, dat je niet begint me voorzien... met brood. Ja. Geval, ik vind die, vind die fruitige je... bio-gem zo lekker. Ja, ik heb het gewoon moeilijk hoor. Maar kan ja. jij mij ja. vertellen? Dat is moeilijk. Ik ga ja. helemaal niet uh, dit doen. Nee, maar die havermoutpap die jij eet, hoe maak je dat dan? Gewoon, je neemt sojamelk, je gooit de haver in, dat kook je... en dan doe je een beetje kaneel op, klaar. Ja, helemaal niks van zoet. bramen uit de diepvries, nee. je kunt dat zo jij lekker maken. Je doet er verder maken. helemaal geen, uh, geen, inderdaad, wat jij zegt, rood fruit nee. over of een appeltje. Nee, of, uh, nee. nee in die nee. dingen ben ik dan weer heel Spartaans, mensen. Oké. Okay. Uh, oh. We, zijn, <laughs> we <laughs> moeten gauw weg bij dit onderwerp. <laughs> we, zijn toe, we zijn toe aan onze laatste rubriek. Lieve Jona. Iedere uitzending beantwoordt Jona Freud. Een brandende, een kokende vraag van een luisteraar. En vandaag komt die vraag van Jacqueline Leemkaal. Als je geen tarwe gebruikt, met welke andere meelsoorten kun je dan bakken? Zoek zoet en hartig. Jona. is daar ook een website van, vroeg ze. Het is past mooi in ons onderwerp. Terwijl we die vragen al een paar weken geleden hebben binnengekregen... voordat mm -hmm. ons hele onderwerp bekend was... Uh, er zijn wel mogelijkheden. Ik vond het wel grappig, want ik had ook het helemaal uh, natuurlijk me ingelezen en gedaan. Toch even van tevoren. En daar kwamen ook de matses natuurlijk uh, ook te, te, tevoorschijn. Uh, want die mogen helemaal geen pro gerezen producten eten hè, met peeshaag. Mm -hmm. Dat heeft zijn oorsprong in het Egypte. Nou goed, dat voert natuurlijk veel te ver om dat nu allemaal, uh, uh, uh, um dat nu allemaal uit te leggen. En die worden natuurlijk wel van tarwe uh, gemaakt. Uh, maar doordat ze met Pesach nog altijd niet bakken met uh, gisproducten. Hè, in het in, in Joodse, Joodse ja. Joden, traditie. wat dan ja. ook, in de Joodse traditie. Uh, zijn, er, worden er heel, zijn er heel veel gebakken daar bekend waarin noten de basis zijn? En het is uh, in, in het boek van bijvoorbeeld van Claudia Roden, de Joodse keuken, zijn, uh, geeft behoorlijk veel recepten waarin helemaal geen tarweproducten aan te pas komen. Dan vang je het gewoon op? Of, of als amandelen gemalen amandelen of, amandel of ja. wat dan ook. En je hebt natuurlijk inmiddels heel goed verkrijgbaar allerlei meelsoorten waar helemaal geen tarwe aan te pas komt. Het is uh, zoals kikkererwtenmeel of maïsmeel, kastanjemeel, rijstemeel, weet je. Dat zijn natuurlijk allemaal geen... Havermeel. We, we, we, meel. Klaar, ja. Waar jij ook eindeloos mee aan te ja. experimenteren bent. Daar ben dan ik mee. heel erg veel mee aan te experimenteren. Ja, ja want ja. Uh, dat zijn allemaal alternatieven voor, voor, voor brood, een tarwebrood. Ja. Maar ook met havermout kan je heel, heel lekker een, een hartige taartmode maken. Hoor. Precies. Het is, uh, echt gewoon prima. Havermout en een eitje en een beetje kaas misschien mengen. Ja, nee, Uitgeke. er zijn, er, er zijn ja. ontzettend veel mogelijkheden. Ja. Er zijn, ja, en er verschijnen natuurlijk op het moment heel veel boeken met glutenvrije recepten. Waarom, en... waarom heeft iedereen opeens een glutenallergie eigenlijk? Nou, of is dat. Is dat iets heel gevaarlijks? Ik dan. denk niet dat iedereen opeens een glutenallergie heeft. Het is wel zo dat. Uh, sommige mensen zullen er zeker overgevoelig voor zijn. Het schijnt dat het vooral bij kinderen nu. Maar ik zelf. Maar ja, ik weet het niet. Ik ben geen wetenschapper. Ik zoek het niet uit. Maar als ik brood bij de supermarkt. Mensen, lees één keer wat er op staat, wat erin zit. Nou, dat vind ik wel heel erg. En als je vind, vind. Ja. dat Bijslagen. leest, dan weet je dat er gewoon zoveel ingaat... wat helemaal niks meer te maken heeft met het ons dagelijks brood. En ik kan mij voorstellen dat mensen daar gevoelig voor raken. Ja. Nee, en ik denk dat als je zelf uh, of naar een goede bakker gaat... waarvan je weet dat er niet al die toevoegingsmiddelen ingaan... of zelf je brood pakt, ja. dat je al een heel stuk verder bent. Maar dat is mijn uh, boeren slimheid verstand. Nou ja, nee, maar daar kan als je lieve Jona heel ver doet, mee komen. Ja, je ja, lieve Jona bakt dus <laughs> ja. al heel lang haar eigen brood. Ja. En koopt überhaupt niet. Maar wacht even, nog. sta jij dan elke ochtend om vijf uur op... en sta je brood te pakken of wat ik ben bezig om uit te zoeken welk brood het minste werk kost en het lekkerste is. Oh, maar, maar deel dat met ons. Dat is een zoektocht. Nou, dat is gewoon Albert Heijn, het vak daar rechtsonder. Oh, nee. nee, die dus niet. Nee, ik ben daar echt een zoektocht aan doen. Dat ik gewoon inderdaad uh, s ochtends in de winkel uh, uh, mijn mengsel maak. En dat laat ik staan tot de volgende ochtend en dan bak ik het. Ja. Dat is en dat ben ik aan het uitzoeken met speldmeel, met speldbloem, met andere soorten bloem. Met allerlei dingen ben ik dat aan het uitzoeken. Dus dat zijn die no need bread, hè, brood zonder kneden. Ja. Want dat is natuurlijk het werk. Dan nou heb ik ja. natuurlijk een apparaat wat dat kneedt, dus dat is nog niet zoveel eh, voor mij aan de hand. Maar ik ben het juist aan het uitzoeken dat je dat helemaal niet doet. En heb je ook een erf met dieren al in de stad? Nou, nou, een erf ik met zie, dieren? Nou ja, ik zie, ik zie nou. nu een ontwikkeling gewoon. Ik zou niets liever willen. Dat Laat ik, ik het al. zo zeggen. Ja, kippen, maar dat is moeilijk. Kippen, ja, kippen is nog binnen handbereik, denk ik dan. Mm -hmm. Maar ja. Koel op die kade bij mij, dat is toch ingewikkeld. <laughs> nou, ik zou het uh, heel fijn vinden, maar dat kan niet. Onze luisteraar vroeg ook uh, of er een website van was. Nou, dat heb ik. Ja, er zijn allerlei websites met, uh, met uh, dingen. Ik heet ik tarwevrij.nl. Het okay. is een website. En ik ga heel even wel nog zeggen... want we zijn natuurlijk alweer helemaal aan het uitlopen. In het boek Glutenvrij Bakken van Phil Fickery... worden drie recepten gegeven om zelf glutenvrij meel te maken. En er zit ook geen tarwe in. Dus je kan je dan gewoon zelf een kilo of 700 gram rijstbloem... met 200 gram aardappelmeel en 100 gram tapioca. En als je dat zelf mengt in je pot... heb je gewoon een kilo bloem staan die tarwevrij is... Op de site van Mandjaren staan een aantal voorbeelden. Vanaf heb ik uh, erop laten zetten. Ook een broodmix. Dus dat je helemaal zonder betarven een brood kan gaan bakken. En als je dat gewoon kant en klaar... Je koopt gewoon één keer al die hoeveelheden. En dan vul je zelf je pot en je zet het in je voorraadkast. Jacqueline Leemkaal, ik hoop dat de vraag... Goed is beantwoord. Ik heb het vermoeden van wel. Maar ja, ze zei het al, ze is geen wetenschapper. Ze is gewoon lieve Jona. Graag veel vragen naar ons. NTR.nl. Kom op met die vragen, want dan gaan we de volgende keer dat weer behandelen. We zijn bijna aan het einde van dit programma. Na acht uur volgt de vuurdoop van presentatrice Marianne van der Anker... in het programma 1 op straat. Ze komt vanuit Almere en ze bericht over de burgers... die het recht in eigen handen nemen. Is dat nou wel zo verstandig, is de vraag die dan op tafel ligt. Zometeen in 1 op straat na acht uur, hier op deze zender. Nou, Dit was Manjari de volgende uitzending, meteen een uitzondering op de regel, is uh, over drie weken, vrijdag 24 januari. Ik stel voor dat we iets doen met heel veel rood vlees. Oh, veel wijn. Nee. Toevoegingen. Nee. Gisten. <laughs> Brood. Milk. Melk. E-nummers ook, ja. Kleurstoffen. Smaakstoffen. Nou ja. Nee. Heerlijk. Smarties erbij. Ja, kwaliteit, kwaliteit. in plaats van kwantiteit. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.